Jobboot met het NOS Journaal. Nog eens twee mensen zijn overleden aan de verwondingen... die ze opliepen bij de brand in een nachtclub in Boekarest. Het dodental van het drama en de discotheek komt daarmee op 29. Er liggen nog al ruim 140 mensen in het ziekenhuis... van wie zo'n 90 met zware verwondingen. Vrijdag brak in de nachtclub in de Roemeense hoofdstad brand uit... tijdens een concert van een rockband. De brand werd veroorzaakt door vuurwerk op het podium. Het lichaam dat afgelopen week is opgegraven in een volkstuinencomplex ten zuiden van Berlijn blijkt inderdaad van de vermiste Elias uit Potsdam te zijn. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. De politie kwam het stoffelijk overschot van het jongetje op het spoor na een bekentenis van een 32-jarige Duitser die verdacht wordt van de moord op een ander jongetje. Die zou hij ontvoerd hebben uit een registratiecentrum voor vluchtelingen in Berlijn. Na zijn aanhouding bekende de man ook een tweede moord. Vlak voor de kust van het Griekse eiland Samos zijn elf vluchtelingen verdronken. Volgens de kustwacht gaat het om vrouwen, baby's en jonge kinderen. De elf slachtoffers maakten deel uit van een groep van dertig mensen... die in een bootje de oversteek vanuit Turkije probeerden te maken. De boot zonk op nog geen twintig meter van de kust van Samos. Op de wereldkampioenschappen Turnen in Glasgow... heeft Sanne Wevers verrassend zilver geveroverd op het onderdeel Balk. Alleen de Amerikaanse Simone Biles deed het beter. Het is voor het eerst sinds 2005 dat een Nederlandse turnster een medaille wint op een WK. Etora Torstdotier, de andere Nederlandse in de finale op de balk, eindigde op de achtste en laatste plaats. In de Eredivisie heeft Heerenveen de Friese derby gewonnen. Kambuur werd met 2-0 verslagen. Kambuur blijft door de Nederlaag op de 1 na laatste plaats staan. Utrecht won thuis met 4-2 van Twente... en eerder vandaag verloor Feyenoord met 1-0 van ADO... door een eigen doelpunt van verdediger Van Beek. Feyenoord heeft nu drie punten achterstand op koploper Ajax. Het weer af en toe zon in het noorden overwegend bewolkt en mist. Vanavond en ook vannacht in het hele land nevelig en kans op mistbanken. Morgen eerst bewolkt en later ook wat zon. Het wordt morgen tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer. Verderop tussen Naarden en Muiden-Oost ook nog eens 5. Op de A7, Den Zaandam bij Purmerend Noord, 5 kilometer. Komt door wegwerkzaamheden, er is daar maar één rijstrook open. De spitstrook is dicht op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... en daardoor staat er tussen Beverwijk en Rotterdamplein...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 Dus pak je radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. Zie je wel, 24 uur per dag met de zomer. En I know she'll be the death of me. At least we'll both be now. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come.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 I'm a girlie won't be